Uh, ...richting Fischer. De paas van al de wereld komt wel aan, maar Fischer laat de bal van de knieën af uh, uh, tikken. En dan uh, is het mooi, zonder die handel moet optreden. voor die kop, maar doet dat niet goed. En kan er overgenomen worden door Wijnaldum. Wijnaldum in gevecht met Paulsen. Gewonnen door Laasgenoemde, speelt er wel een Boerrichter. Boerrichter tussen twee man. Van Bollen moet uitkijken, maakt een kleine overtreding. Boerrichter moet zijn houden. En Van Bommel gaat meteen naar Kluipers toe en zegt, nou, ik deed hier eigenlijk niet al te veel. Het zou ook te gek geworden zijn, nee, als hij zijn tweede gele kaart binnen een minuut had gehaald. Maar goed, het is een, uh, nou ja, amper een overtreding te noemen. Hij blokkeert hem een beetje. Wel vrij trap genomen, al de wereldbalbezit van Ajax. Ja, ik zit nog eens naar de herhaling te kijken. Je begint zelfs het idee te krijgen dat Boerit hier eigenlijk alleen maar doet alsof. Volgens mij wordt hij door Van Bommel nauwelijks geraakt. Het hoort erbij, heet het dan, heet het dan eh, na 58 minuten dat je probeert de je tegenstander op die manier in ieder geval uit balans te brengen. Van Bommel zal er nog wel even aan terugdenken vermoed ik, hoewel heeft dat een en ander meegemaakt. ze verspeelt de bal op het middenveld, PSV mag weg, Lens in één keer gelanceerd door Strootman, maar net dicht gelopen. Dat is goed hoor, mooi zander, heel alert. De bal terug naar de keeper, die hem dan weer meegeeft aan Aldewereld. Aldewereld, ter hoogte van de middenlijn, nu de bal meegegeven aan de linkerkant van het veld naar Mooi zander met een paar pasjes eroverheen, over de middenlijn dan wel te verstaan. En dan de bal meegegeven aan Eriks aan de linkerkant. Klein dribbeltje. 1-2 gezocht met Fischer. Fischer op het punt van het biedt De bal aangenomen. Wordt eigenlijk door de PSV-verdediging weggeduwd. Verspeelt de bal dan. psv verdedigt uit. Dan kan Narsing de bal oppikken en kan er een PSV-counter komen. Oh, dan, nee. Dit is een valpartij. Om oh, niets. Lijkt mij, maar wordt wel... Ja, dat heel goed gezien van de scheidsrechter. Zeker goed, want dit is 100 Ja. Het is inderdaad heel goed gezien van uh, Schetsel de Kuipers. Narsing wordt niet geraakt. Maakt een prachtige beweging. Een duikt naar voren. De bordjes gaan omhoog. 6.7 tot 7.9. En een gele kaart voor Narsing. Volkomen terecht. Want dit is het, uh, mag ik het zo noemen, het naaien der tegenstander. We proberen de tegenstander een gele kaart uh, te laten krijgen. Maar Schedstel de Kuipers die toch een goede wedstrijd sluit. Heeft daar uh, geen oog voor. Integendeel, gele kaart voor Narsing. vrije trap Ajax. Ondertussen bal terecht te komen bij Boy Waterman. Omdat die vrije trap niets oplevert. Waterman uh, heeft de bal als een voet liggen. Pakt hem dan toch maar op. Omdat hij in zijn rug wel ergens voelt dat Eriksen daar nog moet staan. Die doorgelopen was. En we kunnen nu flauwe grappen maken over Ruiter en Veldhuizen. Maar niet iedere keeper ziet dat tegenwoordig. Maar deze Waterman heeft dat in ieder geval nog in de gaten. Balbezit voor PSV. Via de Rijk, via Stroopman. 10 meter voor de middenlijn. Strootman kijkt. Aangespeeld in de middencirkel. Nu Mertens die even aan het zwerven is geslagen. Ik hoop dat hij nog een slaapplaats heeft vanavond. Aan de rechterkant van het veld. De Rijf nu. Terwijl Mertens nu weer doorloopt richting het centrum. Daar beweegt nu ook Lens. De bal weer naar de buitenkant. Hutchinson de rechtsback. Diep op de helft van Ajax nu. Twee tegenstanders in zijn buurt. Hij wil de bal meegeven aan Narsing. Verspeelt de bal. Opgepikt door Strootman. Verspeelt op zijn bal. Ajax komt er dan uit. Blind Verspeelt op zijn de bal. En zo blijven verdere problemen met PSV bespaard. Balder zit opnieuw met Van Bommel. In de middencirkel wordt even neergelegd, maar geen overtreding. 3 tegen 2 nu voor Ajax. En die is het Team de Jong die de bal naar links geeft. Victor Fischer, Fischer! Voor en op voorlangs. Aardig gedaan, maar het hield het midden tussen een voorzet en een schot op Toel. En dan is het heel moeilijk voor aanvallers om de bal nog binnen te tikken. Hoese was wel in de buurt. Hier had meer ingezeten. Het was wel goed gedaan door Sime de Jong die bal naar zijn linkerkant te geven. Het balverlies was van Van Bommel tegen Sime de Jong. En dan is het een goede paas naar de linkerkant. Fischer trekt een beetje naar de linkerkant. En iets te ver trekt je de bal dan voor het doel langs. En is het gevaar geweken voor PSV. Maar dat was een goede mogelijkheid, een goede aanval... Opgezet door Siem Dion. Zo komt Ajax. Nou die Laten we zeggen, goede 6, 7, 8 minuten van deze tweede helft. De eerste minuten van dit uh, tweede bedrijf van PSV, toch weer terug in de wedstrijd. Het was ook aardig om te zien na het moment zo even het gesprek dat ontstond, nadat de kans door Fischer was naastgeschoten. Tussen van Bommel en de scheidsrechter. Want Van Bommel vond natuurlijk dat er een overtreding was gemaakt door de jong die hem van de bal zette. Maar Kuipers had andere gedachten. De Jong opnieuw aan de bal voor Ajax. Paas te lang onderweg de, en onderschept onderweg. Op de rand van het strafgebied van PSV door de Rijk. Opgevangen door Mooisander Die met een hoogstandje nu langs Nars heen gaat. En dan meteen wat ruimte heeft om wat meters te maken. Dan ziet dat aan de andere kant van het veld. Dan is de rechter wat ruimte ligt bij Boerichter. Die de bal aanneemt op de borst. En hem laat vallen op de linkervoet. Meteen ligt de bal stil. Twee tegenstanders van PSV voor zijn neus. Een dribbel. En dreigt op de rand van het strafgebied de hulp in groep van Siem de Jong. Die gaat schieten, schiet in de korte hoek. En schiet een meter naast. Balbezit voor Ajax is 54% zien wij langskomen op ons statistiekenscherm. Dat verbaast niet, want met name de eerste helft heeft Ajax veel meer balbezit gehad dan PSV. De tweede helft gaat het wat meer gelijk op. En gelijk is het ook in de stand. Hoeveel dat als je dat, maar dat had u begrepen, alle kansen op een hoop gooit. Dat natuurlijk nog steeds merkwaardig is. Want Ajax is een stuk gevaarlijker en dreigender geweest. De doeltrap van Boy Waterman gaat over een paar mensen heen. En belandt uiteindelijk over de zijlijn. Dus mag Ajax schooien, doet dat via al de wereld. Je gooit er wel snel naar Vermeer. Ik kijk even naar bewegingen aan de zijkant. Ik zie onder andere Lasse Schöne warm lopen. En ook Manolet zie ik warm lopen aan de zijkant. En uh, dat uh, ja, heeft nog niets te betekenen. Schöne is natuurlijk een uh, belangrijke man. Ook vorige week geweest tegen Roda. Terwijl er wat meer mensen van PSV aan het warm lopen zijn aan de zijkant. Ik zie onder andere Locadia daar uh, zijn eerste stapjes maken. En Matafs een belangrijke speel in het team, terwijl Ajax de aanval is met Eriksen. Eriksen 1-2 met Blind. Bal naar buiten, naar Boerrichter. Boerrichter draait naar binnen toe, wil die bal voor zijn linker, gaat schieten en schiet heel ver naast. Jij ziet uh, Locadia zijn eerste stapjes maken. Ik weet dat hij jong is, maar je overdrijft het nu dan misschien wel een heel klein beetje. De man natuurlijk Locadia van uh, de drie goals bij zijn debuut bij VVV. Toen hij als invaller in het veld kwam en drie keer scoorde, dat zijn toch... Statistieken, feitjes zo u wil, die we niet snel vergeten. Al was het maar dat hij vroeg of laat als u een keer meedoet aan de sportquiz, nog wel van pas kunnen komen. Want dan komen we dat soort vragen langs. Marcella wordt opgejaagd trouwens nu terwijl hij de bal krijgt van zijn keeper en de eigenlijk niet wilde. Om terug wilde naar de keeper, die wilde dat ook niet. Dan trapt Waterman de bal wat paniekerig weg. Heeft Ajax even balbezit, maar verspeelt het dat ook. Dan kan PSV alsnog beginnen aan een aanval als Hutchinson. Tegenstander blind voorbij loopt en de bal meegeeft aan Strootman. Strootman naar Lens en Lens rekende daar niet op. Strootman is boos, maar kan ook boos zijn op zichzelf. Want hij was op de rand van het stadshopsgebied aangekomen. Had kunnen kiezen om zelf te schieten. Lens stond stil, wilde eigenlijk net terug. En dan komt de bal er net langs en dan sta je op je verkeerde been. Ik denk ook eerlijk gezegd, nu ik naar de Halen kijk, dat hij geen kant op kon. Want dan zou hij nog buiten spel hebben gestaan. Uh, ja, nou, hier had PSV wel wat meer uit kunnen halen eigenlijk. Ideale positie voor Strootman, om gewoon die bal lekker om het hok te rammen. Maar dat deed hij dus niet. En nu heeft Ajax weer balbezit. Uh, geen goed balbezit. In ieder geval de paas niet. Want die wordt opgevangen door Marcelo. Die speelt de bal wat kort terug op Waterman. Die de bal tegen Hoessen aanschiet. En met heel veel kunst en vliegwerk en geluk bal weer in bezit heeft. Boy Waterman dus. En de bal nu in het spel gaat brengen. 64 minuten gespeeld. Marcelo balbezit. Marcelo draait en zoekt. De vrije man vindt uh, Bouma. Maar Bouma is niet meer de Bouma van een paar jaar geleden. hoor. Die uh, begint echt uh, wat steed op te komen. Is de bal ook snel kwijt. En dan kan mooi Zander naar Blind spelen. Blind helemaal terug naar Vermeer. Ik kijk naar de klok. Ik zie 64 en een beetje paar minuten. 1-1 de stand. Allebei de doelpunten in een tijdsbestek van 7 minuten. Gemaakt 29e. Sime de Jong 1-0. En de fraaie gelijkmaker van Jeremy Lenz in de 36e minuut. Betekent dat we nog altijd op 1-1 staan. En het balbezit voor Ajax is via Moisander aan de linkerkant van het veld. Die de helft van PSV oploopt en de bal meegeeft aan Eriksen. Die kruist eigenlijk achter de Fin langs. Krijgt wel de bal mee en opent aan de andere kant van het veld. Bal is eigenlijk 2, 3 meter achter Boerrichter die nog behoorlijk terug moet spurten om die bal binnen te houden. Dat lukt. Geeft hem aan Van Rijn. Van Rijn, Paulsen. Paulsen naar de linkerkant van het veld. Mooi zander. Halverwege de Ajax helft. Ja, het is een verdediger. Die loopt eigenlijk niet door, maar kijkt dan eerst breed. Dan gaat de bal naar Paulsen. Die dan eigenlijk wel beide doet. Vooral breed lopen en naar voren kijken. Dat heeft eigenlijk ook niet zoveel zin. Dan komt de bal alsnog op de rand van de stafselgebied. Dan wordt hij makkelijk door Hutsense weggetrapt. En om nou te voorkomen dat er een counter van PSV kwam. Zo moet al de wereld hebben gedacht. Speel ik dan vlak voor Lens de bal maar terug naar mijn keeper. En begint eigenlijk het hele spel weer van vooraf aan. PSV heeft een goede fase gehad net na rust. Dat duurde 10 minuten, leverde er één hele grote kans op voor Lens. Terwijl nu aan de andere kant uh, Siem de Jong zijn tegenstander uitkapt. En wil schieten maar tegen de PSV erop schiet Maar die goede 10 minuten van PSV hebben alweer plaatsgemaakt voor een betere Ajax. Hoeveel boye een Mooie bal, mooie bal, bal op Narsing. Narsing het gebied binnen. Narsing nog altijd legt hem breed. En dan kan Stroopman er net niet bij. Maar dat was een uh, goede counter. En die kan nog doorgaan. Als Van Bommel de bal op Wijnaldum speelt. Wijnaldum naar Mertens. En dan uh, weer Wijnaldum. Wijnaldum kijkt, wie loopt er vrij. Maar Ajax staat weer gewoon in de verdediging zoals we horen te staan. Dat was net niet het geval. En nu is het Bouma. Bouma terug op Wijnaldum. Wijnaldum kijkt en kan lopen. Nog altijd Wijnaldum speelt er wel breed op Lens. Lens, terwijl Wijnaldum is doorgelopen, speelt Lens de bal naar Narsing. Narsing in het, op het gebied. tussen twee man in. Bal voor het doel, aangeraakt door en Ajax ziet. En dus een hoekschop voor PSV. Aardige. Uh, een minuut eigenlijk voor PSV. Dat was een goede uh, mogelijkheid hoor. als uh, Narsing door kan lopen. Maar zijn paas komt net niet goed aan. Levert slechts een hoekschop op voor PSV. Spanning op de banken bij de heren de Boer en de advocaat. Die uh, bij tijd en Weine allebei gaan staan. Dat netjes binnen hun vak doen. Zodat de vierde official niet hoeft in te grijpen. Dat flauwe gedoe blijft ons gelukkig bespaard. En de tweede hoekschop naar rust. Ook in de hele wedstrijd trouwens op PSV genomen door Mertens Balkon. De tweede paal. Keeper blijft staan. Doet hij daar verstandig aan? Ja, want de bal wordt weggekopt door Ajax-verdedigers. Dan wil Ajax counteren, maar de bal komt niet bij Fische. Wel in de middencirkel bij PSV, Bauma. Die in ieder geval als het om rust gaat wel een boodschap kan sturen. Want hij bevalt me in die zin. Ik ben het wel met je eens dat het niet met de Bauma is van 5, 6, 7 jaar geleden. Maar hij brengt wel wat meer rust. Waar het aan die kant in de eerste helft met Willems vooral onrustig was. En Bauma doet natuurlijk geen domme, gekke dingen zoals Willems wel deed. Namelijk door het centrum uitverdedigen en denken dat je de dribbelend wel langs kan komen. Dat zal PSV wel bevallen. 67 minuten gespeeld. 1-1 de stand. Siem de Jong en Jermaine Lens waren de mensen van de goals. Ajax is met name met het eerste bedrijf veel sterker, veel gevaarlijker geweest. Had bij rust bij wijze van spreken. Met 2-3-0 voor kunnen staan. Misschien wel moeten staan. Maar heeft in de tweede helft gezien dat PSV zich wel nadrukkelijk in de wedstrijd gemeld heeft. Van Bommel ontsnapt, terwijl hij een bal aanneemt. Maar net aan balverlies. Terwijl hij Eriksen er voorbij loopt, dan wil hij pasen naar Lens. Lens staat buiten spel. Ja, en dat betekent dat Ajax de bal weer terug heeft. Ja, 67. Het is, het is niet heel hoogstaand deze wedstrijd. Het is wel heel spannend bij die 1-1 met balbezit voor Moijsander voor Ajax. Ajax eerste helft veel sterker. Tweede helft zijn de uh, verschillen minder groot. In ieder geval als uh, Deli Blind de bal kwijtraakt aan Hutchinson. En Narsing de bal in den blind naar uh, voren schiet. En dan is het uh, Paulsen die hem kan opvangen. Paulsen via Moijsander krijgt hem weer terug. Paulsen. En uh, weer naar mooizonder en dan kan Mooizonder wat uh, meters maken. Loopt daar. Victor Fischer vrij. Fischer geeft de bal goed door aan Eriksen. Maar Eriksen laat ook de bal weer van de voet afspringen. En dan kan het gecounterd worden via de Rijk en bij Naldem. Bij Naldem bal, de diepte in, komt niet aan bij Lens Overname door Ajax via Boerichter. Boerichter wordt door Bauma veld op de huid gezeten. Kan de bal toch bij Van Rijn brengen. Van Rijn vervolgens naar de Jong. De Jong een duel met Van Bommel. De bal springt eruit. Ze steken allebei een hand omhoog. Willen allebei gooien. Sim de, de Jong krijgt gelijk. Grensrechter steekt een vlag op. scheidsrechter leek het ook te zien. Nu is Van Bommel boos en is ook advocaat boos. Maar het is Ajax, dat na bijna 69 minuten verder mag met een ingooi. in de rechterkant, de Ricardo van Rijn, heeft zich daarvoor gemeld. Het is, laten we zeggen, halfwege de PSV-helft. Zodat het hele spul nu weer opschuift in de richting van het doel van Boy Waterman. Van Rijn met de bal boven het hoofd. Kijken, kijken, kijken. Niemand dichtbij. De enige die er dichtbij staat is Boerrecht. Die loopt nu met de bal weg. Die bal gaat dan naar Hoessen. Die neemt hem niet goed aan. Van Bommel trapt weg. En doet dat dan ver, doet dat blind. De bal ter hoogte van de middenlijn opnieuw over de zijlijn. Opnieuw een ingooi voor Ajax. En een wissel bij Ajax. Dirk Boerrichter eruit. En ik zocht naar een soort van ananas op het hoofd. Maar die is uh, redelijk weggehaald bij Sana. Tobias Sana. Hij mag weer komen in het team van uh, Frank de Boer. Sana dus voor Boerrichter. Gaat ook op dezelfde positie spelen. rechts voorin. En dan uh, moet dat wat meer snelheid brengen. Want dat mis ik de laatste tijd bij uh, Boerrichter. Die toch steeds weer last heeft van, uh, zo lijkt het, van die blessure. Niet helemaal pijnvrij lijkt te zijn. En steeds uh, net iets te kort komt. Ik heb hem ook weinig kunnen uh, zien opvallen in deze wedstrijd tot nu toe. Sime de Jong heeft de bal aan de rechterkant. Voor de voeten van uh, Dick Advocaat. Die nog beeldaanwijzingen staat te geven. De bal gaat over de, de hele. Naar de linkerkant, naar Mooij zander. En die uh, probeert Sana in te spelen, maar dat lukt niet. Van Bommel neemt over. Mertens wordt uh, ondersteboven gelopen door Van Rijn. Maar het mag PSV countert. Er staat ineens lens vrij voor de keeper. Niet bij de spel. is tweeën voor PSV. Oh. Nee, want hij schiet hem naast. Hij schiet hem een halve meter naast. Zo'n aanval waarbij iedereen denkt, er is een overtreding gemaakt op Mertens. Er zal wel gefloten worden, maar als dat niet gebeurt... terwijl Van Rijn nu voor die overtreding alsnog een gele kaart krijgt trouwens, van de scheidsrechter... die dus goed voordeel zag... Dat was nog niet zo makkelijk trouwens. De bal springt eruit. Lens is op volle snelheid. De paas komt. Lens is ineens weg langs de verdediger. Staat oog in oog met Vermeer. Heeft alle tijd. Maar schuift de bal naast. Het is een onwaarschijnlijke kans voor PSV om hier in de Amsterdam Arena op een 2 1 voorsprong te komen. Dat zou ruim te veel van het goede geweest zijn. Maar ja, zo zit voetbal nou eenmaal in elkaar. En het blijft 1-1. Nog één dingetje over Ja, Je hoopt niet dat het zo is of hij toch weer last van zijn rug heeft dat hij zo even mooi lopen knoeien. Maar ogenblikkelijk toen hij eruit ging... Was er overleg met de fysio. Ze zijn ook meteen met z'n tweeën naar binnen gegaan. Ja, dat is toch het, het probleem voor Dirk Boerichter dit seizoen alweer. Eh, Sana, de Zweedse vervanger. En eh, die zal het dus vanaf de rechterkant moeten doen voor de meeschrijvers dus. Een gele kaart gegeven aan Ricardo Van Rijn, de rechtsback. Eh, door sommige mensen van de wiel genoemd is eh, Van Rijn in het boekje gegaan van Björn Kuipers. Balbezit voor diezelfde Van Rijn... Speelt de bal in de voeten van Sana. Sana naar al de wereld. Al de wereld naar Eriksen. Met zeeën van ruimte. 71,5 minuut. 1-1 de stand. Ajax aan de linkerkant met Fische. Die uh, met de lichaamsschijbeweging weg is van twee mannen. Langs Huts. Ze gaat het straftoogwiel binnen. Nog een keer er langs. En dan de moeilijke hoek. 2-1 voor Ajax. Omdat de bal al dan niet door Hoesten geraakt. Dat moet al bijna wel in het doel verdwijnen van Waterman. Maar de goal komt op naam eigenlijk van Fiesje. Want de bewegingen zijn weergaloos. De bewegingen zijn fantastisch. Dit is een dribbel zoals je een dribbel wil zien. Het strafgroepje binnen, dreigen met het lichaam. Links te langs, rechts te langs, tegenstander op het verkeerde been. Dan nog een keer dezelfde tegenstander. In dit geval Huts is een dolle. En dan bij de achterlijn aankomen. De bal voor dat doel tikken. En dan vervolgens zien dat je ploeggenoot Hoesen het kan afmaken. Aan de andere kant baalt Lens. Die natuurlijk de 2-1 aan de andere kant op zijn schoenen had. Maar schoot. En nu staat Ajax ineens weer met 2-1 voor. Het is een wedstrijd die langzaam maar zeker een echte wedstrijd wordt. Wat een prachtige actie van de jonge Victor Fischer. Koeltjes afgemaakt door Hoesen. Want uh, ook hij heeft nog niet zo'n ervaring, maar staat goed op de goede plek. Het tikt de bal van dichtbij binnen. Het is 2-1 voor Ajax. De wedstrijd is helemaal open, want nu moet PSV gaan komen. 2-1 Ajax. Bouma die de bal in de diepte speelt naar Lens. De man eigenlijk van de wedstrijd. Prachtig doelpunt gemaakt. Maar de 2-1 op de slot. Nu gaat hij proberen naar binnen te komen. Brengt de bal voor het doel, maar daar let blind heel goed op. Wat een rol voor deze Jermaine Lens. Die dus 1-1 maakte. En net de 2-1 had moeten maken. Dat niet deed. En nu is er een gele kaart. Voor Dries Mertens. Vanwege praten. En dat terwijl er balbezit was voor PSV. Wordt Mertens weggetrokken. Door Kevin Strootman. Gele kaart noteren wij. Voor Dries Mertens. En uh, dat is pech voor hem. Ja, goede nieuws voor ons. Is dat wij op het algemeen geen geel krijgen voor praten. Dan wordt het heel snel stil. Balbezit voor Vermeer na nou, de vrije schop die Ajax uh, toegekend heeft gekregen. Uh, ja, nou ja, het is in ieder geval een interessante avond aan het worden op deze manier. Ajax staat bij twee in voor, dat is overigens uh, voorkomen terecht. Als je alle kansen in deze wedstrijd ziet, want Ajax had al veel eerder de voorsprong ook ruimer moeten nemen. Maar heeft dat nagelaten een kwartier nog te gaan. PSV zal ruiken dat er allemaal nog best wat kan, maar zal zich wel van een betere kant moeten laten zien dan dat het tot dusver in deze wedstrijd heeft gedaan. Want ja, één grote kans voor Lens en tien aardige minuten na rust is natuurlijk veel en veel te weinig. Ajax is op alle fronten sterker geweest dan tegenstander PSV vanavond. En zoals het er nu naar uit gaat zien, maar nogmaals, het is nog een kwartier. Wordt dat verschil van uh, zes punten verkleind tot drie. Dat zou overigens ook betekenen met deze stand dat de Eredivisie na vanavond een nieuwe koploper heeft. Namelijk Twente, dat eerder vanavond van ado Den Haag won. Kortom, alles kruipt. Met deze tussenstand langs elkaar en naar elkaar toe. Bij Ajax, dat balbezit heeft via Paulsen. Zit Aldewereld op de grond. En is er iets aan de hand met hem. Is maar weer gaan staan omdat de wedstrijd gewoon doorgaat. En het balbezit voor Ajax via hoes is aan de linkerkant. Ja, Veldman is al aan het warmlopen. Uh, balbezit voor Ajax via de Aldewereld uh, heeft pijn in de buikstreek. Maar wordt wel aangespeeld. En kan de bal aannemen. Maar levert hem heel snel in. Dat is nooit een uh, goed teken. Ja, die gaat nu zitten. Ja. Hij heeft pijn. Oh, hij voelt aan zijn hoofd. En dat gaat niet goed. En als je iets aan je hoofd hebt... dan... Uh, maar zei, het is wel zei, buik. Ze buiken, ja. Hij zegt, ja, het gaat ook niet. En daar komt Pim van Dorten bij. En er wordt even gekeken. En zal er dan uh, ook Sima trouwens aan de andere kant klaarstaan. Om in te vallen bij PSV. En dan uh, gaan we toch wel wat uh, veranderingen krijgen. Ja, met 23 uh, 33, uh, zal Joel Veldman gaan komen bij Ajax om de plaats in te nemen van de uh, geblesseerd... Ja, hij loopt er niet net lekker bij hoor, al de wereld. Joel Veldman erbij. En die gaat er bij uh, PSV zo dadelijk uit. Dat zullen we zo gaan zien. Eerst het applaus voor al de wereld van het publiek. Veldman erin, die zal centraal achterin gaan staan. Naast de uh, zander en uh, al de wereld vertelt even zijn verhaal. Aan Frank de Boer Krijgen we de wissel. Uh, aan de andere kant, waar Jorginho Wijnaldum naar de kant gaat... En uh, Matas, Tim Matas, zijn plaats gaat innemen voor het laatste, wat zal zijn, laatste kwartier van deze wedstrijd. Over onzichtbare spelers uh, gesproken, Wijnaldum, want die is uh, geen uh, schim van de speler die hij toch uh, wel geweest is. Onder bij Oudnel zelf al wel af en toe vaste klant geweest. PSV zal zich ook nog wel eens afvragen wat er dan gebeurt in dit soort wedstrijden als je wel de beschikking hebt over bijvoorbeeld Toyvonen. Maar goed, zo werkt het nog helemaal niet. Balbezit voor Ajax. Diepe bal. De Rijk onderschept de paas naar Ze Heeft daar wel behoorlijk wat moeite voor nodig. Frans speelt de bal terug op zijn keeper. Waterman. Ajax probeert PSV weer onder druk te zetten. Eriksen nu. Spurt volle kracht achter tegenstander Marcelo aan. Die is maar net snel genoeg om daar weg te blijven. En speelt op de bal naar Bouma die hem zomaar langs zijn voeten laat lopen. En zo krijgt Ajax wel het loon voor de energie. Namelijk zet de tegenstander onder druk. Je weet dat ze dan fouten gaan maken. Het is vaker bewezen. Dat is wel knap van Ajax. En daar moet je respect voor hebben. Dat de ploeg ook in het laatste kwartier nog de energie heeft. In dit geval bijvoorbeeld met Eriksen die er echt de hele wedstrijd al in het veld staat. Om dat nog te kunnen doen. PSV, daar staan de gezichten op onweer. Daar kijkt iedereen chagrijnig. Ajax voelt dat het in de buurt komt van een overwinning. Nog veertien minuten en een 2-1 voorsprong. Ja, bal bezit voor PSV. De bal gaat in diepte in, maar wordt uh, simpel opgevangen door Van Rijn. Van Rijn terug op Vermeer. Het zou inderdaad een mooi plaatje zijn geweest in de middeleeuwen. Nou, iets later. De 18e en 19e eeuw. En dan uh, is het uh, balbezit nog handig voor Ajax. Via Eriksen. Eriksen uh, raakt de bal bijna kwijt. Maar met een hakje zet hij wel weer Fischer in aan het werk. Fischer, 1 tegen 1. Met de tegenover zich. Gaat weer de achterlijn zoeken. Maar laat de bal dan van de voet af springen En wordt het een doeltrap voor Boy Waterman. Interessante wedstrijd waarbij Boy Waterman de bal weer in het spel gaat brengen. En dan zie ik nog wat mensen warm lopen. Uiteraard onder andere 1-0 voor Ajax. En Manolev loopt ook nog altijd warm voor PSV. Veldman kopt. Eriksen loopt langs de bal. Dat doet Stroopman ook. Even daarachter zegt ze met de sliding. Dan is hij voor mij. Speelt de bal naar Van Bommel. Van Bommel 10 meter over de middenlijn naar Mertens. Mertens met de buitenkant van de voet in de loop mee. Van, ja, van wie? Van, van rijden in het beste geval. Die laat de bal rustig lopen voor zijn keeper. Maar de nieuwe spits. Lens die dat was nu vanaf de linkerkant speelt. Kunnen er allebei niet bij. Mertens is nu een soort nummer 10 geworden. Ja die gaat natuurlijk naast de spits komen. En vanaf de rechterkant is er altijd Narsing. Dat zijn de aanvallers van PSV. Zodat op het middenveld van Bommel en Stroopman nu echt met z'n tweeën voorstaan. Het is van bang dat PSV doet in de laatste 12 minuten. Ajax staat voor in de Arena 2-1 terecht. Terwijl nu Paulsen de bal zomaar verspeelt aan Mertens. En er een kans gekomen voor PSV. De bal naar Mataf. Die krijgt hem net niet goed mee. Ajax verdedigt uit in paniek. De bal weggetrapt door Moisander. Dat zijn dure fouten die Paulsen daar maakt. Ja, hij uh, dacht aan een overtreding. Maar was absoluut niet. En die inworp is uh, voor PSV. Uh, Komt bij Bouma terug naar Marcelo. Marcelo, bal breed. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik vecht een beetje met mezelf. Uh, of uh, het uh, verdient is, die 2-1. Uh, als je kijkt naar het aantal mogelijkheden en kansen, wel. Maar de kansen op het allerbelangrijkste moment, bijvoorbeeld die van Lens. Maar ook zojuist van PSV uh, had het ook net zo makkelijk 2-2 kunnen zijn. Balbezit voor Strootman. Strootman die zich uh, eigenlijk uh, de, de kaas van brood laat eten door Paulsen. Maar je ziet dat Kuipers gevloot heeft voor een vrije trap. Danny Hoesen gaat naar de kant. Zijn vervanger, Lasse Schöne. Die uh, wissel zagen we vorige week ook. heeft uh, goed uitgepakt toen. Schöne een doelpunt maakte tegen Roda. Een belangrijk doelpunt. En nu gaat Hoesen dus naar de kant. maakt van een doelpunt. En Schöne komt bij Ajax. Ja, uh, dat is de derde wissel. En dus de laatste aan Ajax-kamp. PSV zou nog één keer wat kunnen doen. Uh, balbezit voor PSV via de vrije schop, waar Mertens nu de bal voor het breekt maar tegen de rug op van Eriksen. En dan mag PSV ingooi nemen aan de rechterkant van het veld. Hutchinson gaat dat doen, de bal is naar Strootman gegooid, Ajax loopt nu weer terug. Hutchinson opnieuw, die wat wegdraait en dat de bal teruggeeft aan Van Bommel, die is nu even zo'n laatste man. Speelt de bal in één keer richting het strafzoomgebied, dan gaat er een vlag omhoog voor Taf, dat waag ik te betwijfelen of die buitenspel stond. Ik denk Lens wel, die kwam teruglopen en trots zich eigenlijk aan het spel. Maar goed, ik heb het eerder gezegd, de grensrechter aan de overkant heeft tot dusver alles vanavond uitstekend gezien. En ik geloof ogenblikkelijk dat de beste man dat ook nu weer heeft gedaan. Balbezit voor Ajax, dat met nog 10 minuten te gaan, met 2-1 leidt. Wat mij betreft overigens geen enkele twijfel over of dat terecht is. Want Ajax had met 3 of 4 in voor moeten staan in deze wedstrijd. Waar PSV een uur lang zo onwaarschijnlijk ondermaats gevoetbald heeft. Dat het blij mag zijn dat de wedstrijd niet al beslist is. En Simeon en Hoes de enige, zijn geweest die scoorde Natuurlijk, er zijn kansen geweest ook voor PSV. Op belangrijke momenten. Maar uh, nee, hoor, ik uh, kan er goed mee leven als AX deze wedstrijd over de streep gaat trekken. Ja, ik, uh, ik uiteindelijk ook hoor. Want als je kijkt naar het aantal doelpogingen. 19 om 7. Terwijl de balbezit is voor Sana. Een mooi balletje binnendoor. En daar is voor de eerste keer Sjeune. En Sjeune gaat tegen de vlakte. Maar hij glijdt uh, gewoon weg. En dan moet er wel uitvermedeld worden. Door Marcelo doet dat uh, met kunst en vliegwerk. Maar wel dermate, dat wilde ik zeggen, het blij, balbezit blijft voor PSV. Dat is ook zo, omdat Stroopman uitstekend werk verricht en nog altijd balbezit heeft. Moet hem meegeven aan Lens, aan de linkerkant, Jermaine Lens. Meteen doorspelend richting Matafs. Ligt die tweede paal, kan Larsing erbij? Nee. Van blind Gewerkte bal tot Hoekschop levert dus wel. En Hoekschop op vanaf de rechterkant voor PSV. Ja, met uh, Matafs in het elftal nu in plaats van Dan heb je automatisch wat meer... Mogelijkheden door de lucht. Dat scheelt al gauw 2 decimeter. Van Bol meldt zich om als stoorzender in dat doelgebied te gaan staan. Stroomman is niet de kleinste. Marcelo is mee. Kan aardig koppen. Dat geldt ook voor De Rijk. Eens kijken wat PSV hiermee doet. Uh, Marcelo komt bij de bal. Op een meter of vijf van het doel. Krijgt de bal ook recht op zijn knikken. Maar recht op je knikken heeft meestal niet zoveel zin. Want de bal schiet er vanaf. De hoogte in vooral. De richting ontbreekt. Ja, gaat wel richting het doel. Maar hoog eroverheen. Na 82 minuten is deze mogelijkheid voor PSV weer verkeken. En dat betekent dat de derde hoekschot die PSV heeft mogen nemen in deze wedstrijd ook zonder succes is gebleven. Ajax heeft de teller op 5 gezet in de eerste helft. Heeft naar als ik het goed heb gezien eens met een hoekschop mogen nemen. Dat geeft in ieder geval aan dat het in de tweede helft allemaal wat meer gelijk op is gegaan. Vermeer, ik het allemaal vertellen, neemt nogal wat tijd met het uh, verzorgen van de doeltrap, zoals een collega dat in de eerste helft deed. Zo gaat dat. Nog 8 minuten plus extra tijd. 2-1. Nog altijd de voorsprong voor Ajax in Amsterdam. Het uh, gebeurt niet vaak dat. Uh... Een voetballer probleem had om zijn oorbellen uit te krijgen. Maar dat gebeurde in dit geval wel. Duurde even voordat Memphis Depay, want dat is de man die klaar staat, euh, ook daadwerkelijk klaar stond. Want hij had echt euh, moeite om zowel links als rechts zijn oorbellen uit te krijgen. En dat moet toch weg bij het voetbal. Want je euh, mag geen gevaarlijke dingen aan je lijf hebben. Memphis Depay gaat dus zo dadelijk als laatste wissel van Dick Advocaat euh, komen bij PSV. Met nog euh, 7,5 minuten gaan. Als het balbezit is voor PSV via keeper Boy Waterman. En PSV met 2-1 achter staat. En er dus iets moet gaan gebeuren. Ja, wie zal eruit gaan. Gaat die uh, verdediger offeren om uh, echt alles of niets te spelen? Of uh, haalt hij uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, wie zou hij eruit kunnen halen? Ik zou zelf Bouma eruit halen. Maar goed, uh, wie ben ik? De Rijk gaat naar voren. De Rijk gaat lopen met de bal. Gaat op zoek naar een vrije man. Vindt hij in Bouma. Van Bommel loopt eigenlijk nu al een beetje tussen de twee centrale verdedigers in. Maak dat maakt het ook merkwaardig eigenlijk. Ja, ik dan helemaal veel mensen. Ik neem aan even die twee centrale ja. verdedigers en dan maar alles of niets. Het doelzalde van PSV gek genoeg is zo goed dat een extra goal tegen ook niks meer uitmaakt. Dat lijkt me dan voor de Eindhovense ploeg nog de beste manier om in de buurt te komen van een resultaat. 2-1 is immers overbrugbaar. Aan de linkerkant van het veld is Lens de man aan de bal. 84ste minuut loopt inmiddels. Lens wil de bal voorkrijgen, dat lukt niet. De bal stuit af op de lichamen ja, van de Ajaxide en de... De man die eruit gaat inderdaad is uh, Timothy de Rijk. dat ook allemaal tamelijk logisch. En dan komt De Paai in het elftal als extra nou ja, laten we zeggen, aanvallen. Waardoor PSV nu wel heel erg voorover helpt. Ja, je moet wat. Het is uh, niet onlogisch zoals de advocaat het doet. Je kan zelfs nog zeggen, misschien is het wat laat. Want de 2-1 staat er inmiddels ook alweer een minuut nog 12 op het bord. De paai in het elftal. Met de inworp voor Wilfred Bouwman. kan dat ver. Een, uh, halverwege de ajax zelf doet dat richting Matas. Matas kan kop en komt de bal in de handen van Kenneth Vermeer. Die uh, het uh, redelijk rustig heeft de afgelopen 15 minuten. Niet echt heel veel te doen heeft gehad. Terwijl Schöne de bal heeft gekregen. Schöne gaat uh, lopen met die bal. Die loopt er vrij. Victor Fischer aan de linkerkant. Eriksen die wordt gevonden. Eriksen tussen twee man. Raakt de bal dan ook kwijt aan Hutchinson. Maar Hutchinson levert zomaar in aan Victor Fischer. Fischer met Marcelo tegenover zich. Speelt er wel tegen Marcelo aan. Maar blijft in balbezit. Moet hem dan even teruggeven. Doet dat goed naar zijn landgenoot Schöne. Schöne bal breed naar een andere Deen. Uh, Paulsen. Paulsen helemaal naar links. Waar Sana dus weet eh, de bal eh, niet onder controle krijgt. En Van Bommel meteen naar voren speelt. Van Bommel eh, richting de paai. De paai krijgt een vrije trap. omdat Paulsen een overtreding maakt. Bommel kijkt en vindt aan de linkerkant zijn maatje in het kwaad Strootman. Het is een onhandige bal die Van Bommel ja. geeft. Vindt Van Bommel sowieso niet goed vanavond. Als je nou zegt dat het elftal van PSV draait op Van Bommel en strookman, Dan is dat vanavond niet gebleken. Stroopman die uh, ten oude nood de bal kan binnenhouden via een ajax ziet Verwijnt over de zijlijn. Dan gaat de ingooi naar de paai. Die glijdt weg. Wil met een circusachtige enk langs twee Ajax-sheeten. Dat lukt eigenlijk maar half. Maar hij blijft wel aan de bal. En op het moment dat Sana dan toch zijn voeten tegenzet en de bal opnieuw over de zijlijn gaat... krijgt Ajax daar of PSV daar een ingooi. 85 minuten ruim gespeeld. 2-1. Nog altijd een voorsprong voor Ajax. PSV komt nu wel de tegenstander onder druk zetten. Lens. Uit de ingooi verspeelt de bal. Wel heel makkelijk. Dan kan Ajax uitverdedigen. Kan Ajax gaan kouder met notabene Veldman die doorloopt. Maar de bal van Sime de Jong niet terugkrijgt. Dan moet Veldman als een haast terug. Dat is een verdediger. Maar is het buitenspel nadat PSV snel de andere kant weer op wil schakelen gezien Door de grensrechter aan de overkant. en komt er een vrij schop voor Ajax. En dat ontneemt PSV dan weer een beetje de druk. Die ze eigenlijk net een beetje aan het opvoeren waren. Vier minuten nog. Ja, het was wel grappig dat je het over Van Bommel had. Die heeft tien keer tegen Ajax gespeeld. En maar één keer verloren in die tien keer. En zelfs een keer een hat gescoord in 2005. Bij een 0-4 overwinning in de arena. De grootste uitoverwinning ooit voor PSV op Ajax. Overigens de grootste thuisoverwinning van Ajax op PSV. Terwijl Ajax nu de kans krijgt. Victor Fischer maakt het af. Ja, wat een blunder achterin weer bij PSV. Fischer kan de bal afpikken, Marcello ging in de fout. Een uh, uh, communicatieprobleem denk ik met Mertens. En Mertens kijkt naar de grond, want weet ook dat deze wedstrijd beslist is. Victor Fischer, nu toch wel de man van de wedstrijd, pikt de bal op, gaat langs Boy Waterman en scoort de 3-1 voor Ajax. Ja, het is uh, in het beeld van de wedstrijd uh, een slot dat erbij past, waarbij niet alleen PSV, dat zich van zijn zwakste kant heeft laten zien vanavond, voor de zoveelste keer knullig de fout in gaat. Maar waarbij Ajax ook in het beeld van de wedstrijd, waarin het in de eerste helft met name zoveel kansen heeft laten liggen. Toch krijgt waar het recht op heeft, namelijk de overwinning. En met deze 3-1 in de slotfase van deze wedstrijd van Victor Fischer, die ook inderdaad al prachtig betrokken was bij de 2-1. Lijkt dat er toch in ieder geval wel op dat Ajax de welbekende schaapjes op het droog heeft. Het publiek heeft in ieder geval wel het gevoel dat dat zo is, want viert vast feest. En dat mag, want uh, dat lijkt toch binnen 3-1 na 87 minuten ruim. De jong Hoesem, Fischer voor Ajax en tussendoor alleen Lens. Met gek genoeg dan wel de mooiste van de avond, 3-1. Want daarmee lijkt het op slot van bommel nog aan de bal voor PSV. Zit er nog een wondertje in voor Eindhoven? Het lijkt mij niet. Ja, en iedereen heeft thuis natuurlijk zitten rekenen neer. was dat nou die grootste overwinning van Ajax van PSV. Waar die het over had, terwijl de doelpunt uh, werd gescoord. Terwijl de paard nu weer de bal mooi binnenhoudt en de bal breed geeft op Lens. En daar is Matas die de bal schiet op. Kenneth Vermeer, goed gedaan. En als Kenneth Vermeer de bal in handen heeft, kan ik iedereen uit de droom helpen. 1964, 5-0 toen won Ajax van PSV, grootste thuisoverwinning ooit. En dat was niet in de arena, Het was toen nog uh, in de meer. Het uh, is balbezit uh, weer voor Ajax. Ajax wil uh, die overwinning nog groter maken. Terwijl er even een flink tikkie wordt gegeven door Strootman op uh, Eriksen. En Strootman moet uitkijken. Want die staat op scherp. En uh, die gaat nu naar uh, Buur Kuipers toe. En die zegt tegen Kuipers, ik krijg steeds de schuld. Maar je moet even opletten wat die anderen allemaal tegen mij doen. Ja, kijk. ja Fischer en Van Bommel die zijn ook aan het uh, ruzieren. Het is een beetje frustratie hoor, bij Ja, de nee, een beetje. Het is alleen maar frustratie. Los van het feit dat ik voel heb dat nu Fiesje wel wat makkelijk over het been van Strookman heen gaat. Maar je moet ook al sta je met 3-1 achter dat uh, wel kunnen laten gebeuren. Zeker als je op scherp staat, zoals Strootman. En volgende week je zegt dat terecht. Komt Twente op bezoek, van Bommel is het dan ook al niet. En als Strootman er ook niet bij zou zijn, dan wordt die wedstrijd automatisch weer een probleem. Um, ja. Daar moet je verstandig zijn en er weg bij kunnen lopen. Nogmaals, ik heb de indruk dat Fischer hier zijn tegenstander ook een beetje een ol probeert aan te naaien. Want volgens mij gebeurde er niks. Nou, ja, oké. Okay. Laatste minuut loopt. 3-1 is de voorsprong. Op de achtergrond uh, Fischer omgroepen als man van de wedstrijd. Die heeft inderdaad vanavond dingen laten zien waar uh, Van het smullen was. Zo eerlijk is het. Terwijl hij in de wedstrijd onder Johan Cruijffschaal kan ik er nog herinneren. Toen ineens je de basis moest spelen en toen eigenlijk dat nog niet kon. Dat geeft me aan dat hij in een paar maanden tijd toch een uh, speler is geworden om rekening mee te houden. Dat is voor Ajax bijzonder goed nieuws. Want voor deze Victor Fischer, jonge jongen, gaan we nog veel horen. Een goede wedstrijd van zijn kant. Laatste minuut loopt. De wedstrijd lijkt gedaan met die 3e-voorsprong van Ajax. Het was wel grappig dat wij voor de wedstrijd een beetje zaten te rekenen hoe duur deze uh, elf van ajax zijn. En we kwamen op een miljoentje of 8. Uh, ten opzichte van PSV rond de 25, 30 miljoen. En ik uh, liep toen we hier naar boven gingen uh, tegen Soleimani een beetje aan. Alhoewel, hij meer tegen mee. Uh, en dan denk je van die kosten 17 miljoen. Dat is twee keer zoveel als wat er in totaal op het veld staat bij Ajax. Een aardige gedachte is dat Soleimani er dus niet bij. En de 11 van Ajax die er nu staan, die doen het goed. Want staan met 3-1 voor. En als je dan kijkt naar de doelpuntenmakers Sim de Jong, Hoesse en Fischer talenten. Waarbij Sim de Jong natuurlijk al jaren een groot talent is. Maar Hoesse en Fischer, jonkies die het goed doen... En het uh, publiek heeft dat uh, in de gaten. Heeft groot feest in de arena. 51.000 man staan hier uh, uh, op voor hun Ajax. Of natuurlijk de meegereisde PSV'ers na. Bal nog even in de diepte naar Martafs. Maar die krijgt hem net niet onder de controle. Ja, dat feest van die Ajax-supporters is begrijpelijk niet alleen vanwege de stand. Maar ook vanwege het vertonen spel waarin Ajax uh, beter is geweest dan de trotse koploper. Die hier toch naar Amsterdam moet zijn gekomen met het idee dat ze wel eens een resultaat zouden gaan neerzetten. Want er is eigenlijk vanaf het eerste moment niet sprake van geweest dat dat zou gaan gebeuren. Ajax is de bovenliggende partij geweest eigenlijk de hele avond. En slechts een kleine fase is het op PSV echt een beetje in de problemen gebracht. Maar dat is echt een klein deel van de 90 minuten geweest. En ruim onvoldoende voor PSV om hier aanspraak te mogen maken op wat dan ook. Aan de linkerkant, Mertus is nog een keer weg. Maar dat heet de moed der wanhoop. Want het zal allemaal niet zoveel meer op het lijf hebben. De bal komt nog wel voor het doel. Wordt niet beroerd door Lens. Opgepikt door de Ajax-verdediging. Dan door Scheune, een van de invallers, naar de linkerkant gespeeld. Dan wil Simon nog wel achter de bal aan. Marcelo is eerder. Gaat dan weer op de bal staan. En zo kan Ajax nog een keer komen. Countertje net door Van Bommel onderschept. En teruggespeeld naar de keeper. Die dan Fischer ziet doorlopen. En denkt: Nou, het gaat hartstikke lekker vanavond. Laat ik Fischer <laughs> nog een keer uitkappen. Dat loopt dan voor een keer goed af. Dinsdagavond, Real Madrid uit kwart voor negen natuurlijk ook te horen bij langs de Lijn op Radio 1. Uh, met uh, volgens mij dezelfde mensen. Wel zo gezellig. En uh, benieuwd hoe Ajax dat gaat uh, wassen, dat uh, varkentje. Terwijl uh, Vermeer voor een van de laatste keer in de bal heeft te zitten. In de laatste minuut van de extra tijd. Die in totaal drie minuten duurt. Ajax dat toch wel graag verder gaat. Zal dan Europa League moeten worden. Uh, donderdag moet PSV nog naar Napoli. Helemaal om niets. En PSV zal volgende week tegen FC Twente moeten. Maar heeft nu twee verliespartijen achter elkaar. Vorige week 2-1 thuis tegen Vitesse. Nu uit 3-1 tegen Ajax. En volgende week dus de thuiswedstrijd tegen FC Twente om half vijf. Volgende week zondag. Dat wordt uh, toch wel heel belangrijk. Een mooi, uh, mooie competitie hebben we op dit moment in de eredivisie. Spannende competitie. Balbezit voor Ajax. Nee, eventjes nog voor Wilfred Bauma voor PSV. Voor PSV zet uh, die wedstrijd tegen Dnepropetrov thuis. Die ze ook verloren. ook nog tussen, Dus die zit echt in een uh, serie die niet om over de huis te schrijven is. De paai heeft nog een bal aan de voet liggen. De extra tijd. Drie minuten zitten wel zo ongeveer op. Ajax mag nog een keer gaan uitbreken via de aanvoerder. En de maker van de eerste goal. Sim geeft nog een paas op Fischer. Zou het dan voor hem en voor Ajax nog mooier worden? De bal lijkt wat te hard. Hij komt helemaal aan de linkerkant van het veld uit. Hutchinson zet hem dan nog wel onder druk. Dan is het de wedstrijd uitspelen bij de cornervlag. De bal gaat nog over de zijlijn. Dan mag PSV nog een keer gaan gooien. Merkwaardig genoeg is Fischer daar nog boos over met de scheidsrechter. Ondertussen krijgt Frank de Boer de felicitaties. En die kan hij nu echt krijgen. Want PSV, ik moet zeggen, Ajax verslaat hier PSV met 3-1. Dat is een uh, volkomen terechte zege voor de Amsterdammers. Die in de eerste helft PSV werkelijk ondersteboven gevoetbald hebben. Als bij wonder was het halverwege 1-1 in plaats van 3-0. De tweede helft was wat gelijkwaardiger. Maar uiteindelijk... Heeft PSV te weinig aanspraak mogen maken op iets? En is Ajax de terechte winnaar? Na 90 minuten voetballen, 3-1. Zo eindigt het in Amsterdam. Sport op Radio 1. De Eredivisie morgen, NEC na. ligt hij erin, hij ligt er al in. Met Fritsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. Uitstekend uitgespeelde aanval. En ook Groningen-Heracles. Je kan schieten en dan gaat hij erin. Utrecht-AZ. Wat een geweldige aanval uit het boekje. En om half vijf, Vitesse Roda. Wat wacht je lang, van je scoort wel. Ja. NOS langs de lijn, morgen om 2 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 En wel het uitgestelde journaal van 10 uur, Martijn Nijhuis. In Mexico's stad zijn rellen uitgebroken... tijdens de inauguratie van de nieuwe president, Enrique Peña Nieto. Linkse activisten gooiden met molotov-cocktails... vlakbij het congres waar hij werd beëdigd. Bij het Mexicaanse parlement kwam het tot een confrontatie... met de oproerpolitie, tientallen mensen raakten gewond. De nieuwe president belooft iets te doen aan het drugsgeweld... de financiële crisis en de corruptie, maar de betogers geloven dat niet. Met het evenement Dance for Life is ruim 2 ton opgehaald... voor de strijd tegen AIDS en HIV. Het feest in Ahoy in Rotterdam werd gehouden in het kader van wereld Dag. Op het evenement mochten alleen scholieren komen... die de afgelopen maanden in actie kwamen voor Dance for Life. Ongeveer 15.000 leerlingen organiseerden geldinzamelingsacties. en Daarmee hadden ze bijna 136.000 euro op. Een kledingmerk doneerde 80.000 euro. De opbrengst gaat naar een jongerenproject van Stop AIDS Now in Nigeria...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 We zijn er nog met een kwartier langs de lijn. Uh, we hebben zo de karakteristieken van het voetbal in Nederland. Maar eerst... Buitenlands voetbal langs de lijn koploper Manchester United is in de Premier League in Engeland met een schrik vrijgekomen tegen Reading. De Mancunians wonnen met 4-3 in stand die al na 34 minuten bereikt was. Robin van Persie maakte het winnende doelpunt voor United. Landskampioen Manchester City kwam thuis tegen Everton niet verder dan 1-1 en coach Roberto Mancini berustte in die puntendeling. Against Everton is een uh, tough game voor them, is the Champions League Final als ze tegen ons spelen. Ze heel goed. Ook vandaag, de seconde half For point. Voor Everton was deze wedstrijd een soort Champions League finale. Daarom verdedigden zij alleen maar en ben ik teleurgesteld met slechts één punt, al dus Mancini. Arsenal verloor met 2-0 van Swansea City. Bij Swansea ontbrak de geblesseerde doelman Michel Formen, werd Jonathan de Koesman tien minuten voor tijd vervangen door debutant Dwight Tindalli. Swansea trainer Michael Loudrop was opgetogen na de winst. Definitely this week has been, uh, been fantastic. I mean three games, one better than the other one, uh, seven points uh, against uh, two of the big clubs, Liverpool and uh, and, and Arsenal and uh, uh, also a win against uh, de surprise, the big surprise of de seizoen. Tot nu West Brom, het so been fantastisch. Alleen in zes dagen. Het was een fantastische week want we haalden zeven punten in zes dagen tegen Liverpool, Arsenal en West Bromwich Albion. Na drie wedstrijden zonder overwinning kijkt, uh, kijkt trainer Benitez van Chelsea die de ontslagen Di Matteo opvolgde, maar even niet naar de ranglijst. De Blues verloren met 3-1 bij West Ham United en Benitez weet wel hoe dat kwam. Everybody knows that football has um, two halves. The first half uh, we could score two or three goals. You have to take your chances when you don't do this. The second half with the first goal that was a little bit controversial, everything changed. They were on top and then we couldn't manage and then still we had some chances, but uh, the second half uh, I thought uh, we had to do a little bit better. In de eerste helft misten wij een aantal kansen... en als zij dan in de tweede helft een omstreden doelpunt maken... en wij scoorden wederom niet... moet je toegeven dat zij beter waren. Al dus Benitez. Liverpool won van Southampton 1-0. Fulham verloor van Tottenham 0-3. Queen's Park tegen Aston werd 1-1. en West Brom verloor van Stoke 0-1. Manchester United gaat een kop met 36 uit 15... gevolgd door Manchester City met 33... en Chelsea en Tottenham met 26. Allemaal uit 15 wedstrijden. Dan de Duitse Bundesliga. Daar stond de toppen tussen koploper Bayern München... en de huidige landskampioen Borussia Dortmund op het programma. U hoort verslaggever Richard van der Made. Om de spanning nog enigszins terug te brengen... moest Borussia Dortmund winnen in München. Maar de ploeg van Jurgen Klopp kwam niet verder dan 1-1. De hoge verwachtingen konden door de twee rivalen op het veld... niet worden waargemaakt. Pas na rust kwam de clash tussen de Europese topploegen... een beetje tot leven. Toen Kroos na een fraaie individuele actie Bayern op 1-0 zette... leek het duel gespeeld. Maar enkele minuten later schoot Götze Dortmund toch langzij... Bayern bleef daarna vrij simpel op de been, won de slag op het middenveld... ...verdedigde sterk en kreeg in de slotfase nog drie enorme kansen op de winst. Het verschil op de ranglijst blijft elf punten in het voordeel van Bayern. En daarmee is de meester van 2012, Borussia, in feite de verliezer. En stevend Bayern rechtstreeks af op de titel. Schalke 04 ontsnapt aan de tweede nederlaag in vijf dagen. Draxler scoorde tegen Borussia Mönchengladbach... in de slotfase de gelijkmaker voor de ploeg van Huub Stevens... waardoor het duel in 1-1 eindigde. Dinsdag ging Schalke al onderuit bij Hamburger SV. Stevens was toch tevreden. Ja, ik kan eh, die mannschap een compliment maken... zoals ze over 90 minuten gespeeld hebben. Op zo'n spierige ondergrond, deze voetbal te spelen... loopt voor die jongens. Een compliment voor het hele team dat ze op zo'n slecht veld zo goed hebben gespeeld. Bayern Leverkusen gewonnen van Nuremberg 1-0, Mainz Hannover 2-1... Augsburg, Freiburg 1-1 en Greuter vuur tegen VfB Stuttgart 0-1. Na 15 ronden gaat Bayern München met 38 aan kop... gevolgd door Leverkusen met 30, Borussia Dortmund met 27... en Schalke 04 staat op de vierde plaats met 25 punten. Eén wedstrijd in Italië, koplopen Juventus tegen Torino 3-0... en gisteren al Catania tegen AC Milan 1-3. Juventus gaat met 35 uit 15 aan kop... gevolgd door Napoli met 30 uit 14... En Fiorentina en Inter met 28 uit 14 bezetten de derde plaats. Dan Spanje Barcelona door een 5-1 zege op Atletico de Bilbao... zijn koppositie in de Primera heeft verstevigd. Messi scoorde twee maal en heeft nu nog één doelpunt nodig... om het record van Gerd Müller, 85 doelpunten in één jaar te evenaren. Messi staat namelijk op 84. Quetaffe boekte een zwaar bevolkte 1-0 zege op Malaga. Champions League deelnemer Valencia ging thuis met 5-2 onderuit... tegen Real Sociedad. Real Madrid is vanaf 10 uur bezig aan de derby tegen Atletico. De tussenstand is 1-0. Ronaldo scoorde hem. Barcelona gaat de kop met 40 uit 14. Gevolgd door Atletico Madrid 34 uit 13. En Real 26 uit 13. De vierde plaats is voor Malaga 22 uit 14. Nou, dan hebben we het buitenland gehad. Dan gaan we terug naar het binnenland. Ajax won met 3-1 van PSV. En Joep Schreuder praat na met Mark van Bommel. Mark, eerste reactie naar deze 3-1 Nederlaag. Uh, van de ene kant is het een terechte overwinning. En van de andere kant is hij ook weer nodig. Hoe bedoel je dat? Omdat wij in het begin kwamen we niet aan. Door onze eigen fout uh, komt die ontstaat die corner. Maken we 1-0. Jermaine maakt een fantastisch 1-1. In de tweede helft begin je. En je krijgt met Luciano en met Jermaine een hele goede kans op 1-2. En dan verlies je hem neer. Dat bedoel ik te zeggen.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 Tegen de tijd kan voetballen. En dat klinkt misschien gek. Maar hoe langer het duurt. Dat kunnen zij niet volhouden. 60 minuten of 90 minuten lang. En dat zag je in het begin van de tweede helft wel. waren wij, vond ik, de betere partij. De verlies van Vitesse. Nu van de Ajax. Wat zegt dit allemaal, Mark? Nou, twee keer onnodig. Alhoewel vandaag uh, Ajax misschien meer recht had dan Vitesse op de punten. Maar goed, de feiten tellen. Het maakt niet uit hoe je voetbalt. Het maakt niet uit hoeveel kans je krijgt. Het resultaat uh, telt. Uh, en het is zo, wij hadden een, een wedstrijd over tien. Geleden hadden wij volgens mij zes punten achterstand. En nu hadden we een hele mooie voorsprong kunnen hebben. Maar uh, die is er niet. En volgens mij is er nog steeds niks verloren. We zijn pas vijftien wedstrijden onderweg. Jij bent een bepalende speler. Volgende week 20, je bent er niet bij. Je zevende gele kaart. Uh, was die terecht, vond je? Kan je op wachten. Wat zeg je? Kan je op wachten. Hoezo? Zoals ik het zei. Dat je, omdat je gezocht, bedoel je toch dat je gezocht wordt? Van Bommel, zes gele kaarten, dan, dan, dan letten ze extra op je. Is dat wat je bedoelt? Ja, maar dat is misschien een beetje zuppie de journalistiek in Nederland. Maar goed, dat wist ik toen ik terugkwam hoor. En dat zei Mark van Bommel na de 3-1 van Ajax op PSV. De tweede goal van Ajax kwam van Danny Hoesen En die mag dus ook praten met Joep Schreuder. Spreek we hier met de nieuwe spits van Ajax? Ik hoop het.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 ja, Hij gaat hem perfect daarvoor en ik kan hem mooi binnentikken. Ja, je moet er wel staan, dat is ook een typisch van een Ajax-spits. Hij krijgt de voorbereiding van anderen. Heb je daar een neus voor, zeg maar? Dat je, is dat jouw kwaliteit? Juist het moment ergens zijn? Ja, ik heb de laatste jaren wel veel opgetraind op uh, loopacties. Uh, ja, je moet het, uh, je teamgenoten zo makkelijk mogelijk proberen te maken. En, uh, ja, voor de goal, de spits gaat altijd eerste paal. Uh, en, uh, ja, vandaag ging ik weer eerste paal en uh, ik kan mooi van mijn voeten. Het geloof is helemaal terug hè, bij Ajax, vind je niet? Jullie zijn heel goed in inhalen. Bleek de afgelopen jaren nu weer, dat geloof. Heb jij dat ook? Ja, tuurlijk. We doen weer helemaal mee. We staan nog maar drie punten achter nu op PSV. En ik begreep dat het vorig jaar 13 waren rond deze tijd. Dus uh, ja, we doen weer helemaal mee en dat is mooi. Ben je nou moe na zo'n wedstrijd? Uh, mentaal nog niet, maar mijn benen zijn wel behoorlijk moe, ja. Vraag het omdat je dinsdag Bernabeu, hè, spits van Ajax, Danny Hoes. Laten we het hopen. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Nou, dan beginnen we maar met AX-PSV. Dat werd 3-1 na een 1-1 ruststand. Ajax van voor door de jong. Lens maakte een paar minuten later gelijk. Hoessen zorgde voor de 2-1 en Fischer voor de 3-1. Dan FC Twente Ado Den Haag 2-0. De goals vielen naar rust en waren van Tadic en Boedekin. Sherry van Ado Den Haag kreeg vlak naar rust bij 0-0 stand rood. Twente is na vijf gelijke spelen, eh, op een rij zelfs, verdeeld over de competitie en de Europa League, eindelijk weer een keer te winnen. Maar echt heel overtuigend ging het niet volgens de Leroy Fair. Nee, nou, ja, klopt. Het, uh, het veldspel moest, uh, moest veel beter. We hebben vandaag al een stuk beter gedaan, denk ik. Het kan nog steeds beter. En, uh, ja gewoon de drie punten eigenlijk uh, eigenlijk pakken als, uh, als je mee wil doen uh, om de titel dus, uh, dat hebben we vandaag in ieder geval gedaan en uh, dat is positief en dat er gewonnen wordt is positief maar het aantal niet verzilverde kansen ziet Steve McLaren toch dwars. I think um, we've not had a lot of luck. I thought first half also, but that will come. You dat we have the quality. Uh, once Chadwick comes back, Leroy gets a little fitter. You know players will come back and improve and we have got creative players who are injured. We will oké. Uh, we'll be okay. De FC Twente heeft niet veel geluk in de afronding... maar dat komt wel als spelers als Chatli terug zijn... en Fer weer een beetje fitter is en dus de creativiteit er weer is. Uiteindelijk komt het wel goed, zegt Steve McLaren. Ado had lang open op een goed resultaat... totdat Sherry rood kreeg na een grove charge. Ja, ik, uh, in eerste instantie uh, wist ik niet dat het zo erg was. Je uh, zag wel dat ik uh, iets te laat was en uh, ja, vol op zijn enkel kwam. Ik heb de jongens net ook excuses aangeboden... En, uh, ja, ik vind het knap dat ze nog een 2-0 gehouden hebben en uh, goed compact gespeeld hebben. En uh, ja, ze je uh, dat ik eruit moet in, uh, in de 50 smiet. Ondanks die rode kaart had de trainer van Ado, Marie Stijn, nog alle hoop op een doeltreffende uitbraak. Ja, daar gokten wij ook op. Wij, we, dat het dat valt dan heel, eigenlijk heel snel naar die, naar die rode kaart. Dat je met tien man kon spelen. Nou, dan weet je natuurlijk dat het hartstikke moeilijk wordt uit bij Twente. Ik heb in ieder geval gezegd dat we in de organisatie moesten blijven. En uh, tien minuten voor tijd. Uh, dan zouden wij een extra spits gaan brengen om, uh, om alles of niks te gaan spelen. Ik heb het idee als je dat uh, al gelijk naar die rode kaart doet, dan. Uh, ja, als je dan alles opengooit, dan heb je kans dat het 5-6-0 wordt. Dus het was de bloeding van ploeg 1-0 houden. Dat, die, dat deden we goed. We hebben één keer gelukkig weg met die bal op de paal. Nou, ja, op het moment dat ik Omero wil wisselen voor, uh, voor Vicente valt die 2-0. Ja, dan, uh, dan is het overgesluiten. Feyenoord won met 2-0 van RKC Waalwijk. Alle, allebei de goals waren van Pelle. En de ene viel voor en de andere na rust. De broederstrijd tussen Ronald en Erwin Koeman. Maar wie was de eerste die wat zei na de wedstrijd?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 zeker Pelle, terwijl het ladies' night in de kuip was. De vrouwelijke supporters hoopten natuurlijk dat Pelle zijn shirt uit zou trekken naar zijn doelpunten, maar ze werden teleurgesteld. I have four yellow cards, I cannot. The trainer will kill me. And then uh, I have to keep uh, like this until the end of the season. I promise him. I don't want any yellow cards. Only if it really happens. But it was not my fault. I was stupid a few times. But now I have to be more smart. Willem om twee Veen werd 3-1. Berust was het 1-0 door Mizidjan. Finn Bogerson maakte gelijk. 2-1 werd door Mulder en 3-1 door Joachim. Rood voor Gouweleeuw van Veen was er weer een nederlaag voor de Vriezen. Je zal denken dat Marco van Basten er moedeloos van wordt. Maar dat is niet zo. Moedeloos niet, nee. nee goed, uh, het is alleen, uh, ja, je hoopt op, op, op meer en je hoopt op beter. Je werkt keihard aan met z'n allen. En dan uh, is het uh, teleurstellend dat uh, dat niet wordt omgezet. In ieder geval uh, een punt of, of drie punten. En ja, wat dat betreft maakt het de sfeer uh, ja, lastiger, gimmiger. Er zal nu reactie moeten komen, hoe dan ook, goed schriks of kwaad schriks. Bij Willem II gaat het beter. Vorige week pakte de Tilburgers een punt tegen Irak. Nu werd er mede door een doemend van Hans Mulder gewonnen van Heerenveen. Je kan zeggen dat Willem II in een flow zit. Ja, laten we het uh, vasthouden, Zou ik zeggen. Nee, het zit... Uh... Het zit mee. De goals, die, de kansen die we krijgen, die, die maken we nu. En de afgelopen wedstrijden gingen wat moeizamer. Dus laten we dit vasthouden, zou ik zeggen. En uh, laten we even teruggaan naar Ajax-PSV. Kijken wat de trainer van PSV, Dick advocaat er allemaal over te vervelen heeft. Dit was een ellendige avond, Dick. Als je verliest, altijd. De Ook de manier waarop. Zeker de manier waarop, ja. Een, een onherkenbaar PSV is dat? Je had je zoveel voorgenomen in die eerste helft. Is dat nou instelling? Is dat kwaliteit? Ja, ik denk beide. De eerste half uur uh, loop ik continu erachteraan aan. Uh, je komt zelf niet aan voetballen toe. Je komt met een prachtig coma. Ook wel vrij gelukkig op 1-1. Toen ging het iets beter. Toen kreeg je eens iets meer vertrouwen. Zag er meer voetbal. Maar nogmaals is gewoon een terechte overwinning van, uh, van Ajax. En... Uh, er hadden zelfs nog moment om op 2 heen te komen. En nog Een, een penaltje hoorde ik ook nog. Maar nogmaals, Ajax was vanavond een betere partij. FC Twente heeft 34 uit 15, 1 punt meer dan PSV. Vitesse heeft er 31 uit 14, is derde. Ajax en Feyenoord 30 uit 15. Stijnen van deze langs de lijn. Morgenmiddag om 2 uur zijn we er weer. En straks nog met het oog op morgen. Max van Wezel zit hier dan achter de microfoon. Nog een prettige avond.